5 uur. Dit is Maut Schreurs met het Senua Journaal. De media wil dat de groothandel en farmaceuten flinke boetes moeten krijgen als ze nee verkopen. Turkije blijft erbij dat de PKK achter de bomaanslag zit gisteren in de stad Diyarbakker. Een Amerikaanse internetsite had gemeld dat terreurgroep IS de verantwoordelijkheid had opgeëist. Maar de Turken nemen die claim niet serieus. Ze zeggen dat de berichten van militante Koerden zijn onderschept... Die zouden wraak hebben willen nemen voor de arrestatie van Koerdische politici. Bij de aanslag in de Jaarbakker kwamen negen mensen om het leven. Zo'n honderd mensen raakten gewond. En op het Museumplein in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen... de omgekomen vishandelaar in Marokko herdacht. Ook in Den Haag was er een bijeenkomst. De vishandelaar werd vorige week doodgedrukt in een vuilniswagen... Volgens marokkaanse media was de man aangehouden met 500 kilo zwaardvis. Het is verboden die te vangen. Dus lieten de autoriteiten een vuilniswagen komen om de vangst te vernietigen. Toen die in de achterbak van de vuilniswagen sprong... werd plotseling de pers van de wagen aangezet en werd de man doodgedrukt. Het weer vanavond en vannacht kan vooral aan de kust nog een bui vallen. Landinwaarts meest droog, bij minimaal van een graad of vijf. Ook morgen aan de kust nog kans op regen. Het wordt zo'n acht graden. Vanaf maandag kouder...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 Do you care? Het ritme, Het ritme van ZFM. Zo, en uh, ja, vandaag. komt hij? Nee, komt hij niet. Zaterdag, gast. Ja, en dat is in dit geval Natasja, Ik zou zeggen, uh, Natasja, een hele goede middag. Ja, de microfoon wilde nog niet. Oh. Nu wel. <laughs> nu wel. <laughs> goedemiddag. Nee, goedemiddag. Hoe was de reis hier naartoe? Uh, ja, ging op zich uh, wel goed. Oké. Okay. was hier de, nog eigenlijk niet geweest. Nooit deze kant op geweest? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. Uh, nooit, <laughs> nooit uit het strand of uh, ga je dan ja, richting Den Haag, uh, Scheveningen? Ja, Hoek van Holland. Meestal. Hoek van Holland, ja. oké. Okay. Ja, nou ja, dat kan ook natuurlijk. <laughs> Ik weet niet hoe, uh, hoe gezellig dat het daar is zomers. Dus. Ook gezellig. Ja. Maar, <laughs> Past was hier grappig. ook. Ja, nou, hier is het altijd uh, ja, een, een, volle, een volle tent, zeg maar. Ja. Hey, um, ja, we, hebben het, uh, we hebben het al even gehad over je laatste single, Zonder Jou. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe ben je op het idee gekomen? Uh, ja, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om te gaan zingen? Ik heb eigenlijk altijd wel uh, gezongen ja. van. Uh, microfoon, ja. iets naar je. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> van Klein aan al. Uh, ook de theaterschool gedaan. Uh, ja. Maar daar, daar ben je niet mee verder gegaan, theaterschool? Nee, ik heb, uh, mijn hoofdvak was eigenlijk dans. Uh, maar toen kreeg ik een liefst pleasure, dus dan uh, gaat het gauw uh, achteruit. En toen had je er geen zin mee? Nee, en toen dacht <laughs> ik, nou ja, dan moet ik toch maar een keer uh, een echte baan gaan zoeken. En uh, dat uh, heb ik gedaan. Ik heb een aantal uh, leuke banen gehad. Uh, inmiddels moeder van twee kinderen, dus dan ga je ook niet zo gauw uh, zingen... Nee, ja, Natuurlijk zeker niet. wel uh, in de slaafkamer, maar uh, ja, nou goed, <laughs> voor die kleintjes. De, de, de kleinste die, die ja. moet nog eventjes wachten voordat hij naar school gaat. Ja, daarom. En uh, toen dacht ik, ja, op een gegeven moment is het ook wel weer tijd voor mezelf. En iedereen zei altijd, ja, je moet echt wat doen met je stem. Uh, je was een goede stem. Ja, nou ben ik wel heel erg kritisch op mezelf. Dus dan dacht ik, ja, oké. Okay. Daar is niks mis mee. Nee, op zich niet. Nee. <laughs> <laughs> en uh, toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. En uh, vandaar. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik denk dat we maar eventjes uh, moeten laten horen. Ja, heel graag. Want het is uh, inmiddels alweer haast kwart over vijf hier bij CFM Entertainment for You. De gast is uh, Natasja van der Leij. En uh, ja, we gaan eventjes haar nieuwe single draaien uh, zonder jou... Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, dat was er dan Natasja van der Leyen zonder jou. En uh, ja, ja, op de CD staat alleen Natasja. Hè? Ja. Met, uh, met J.A. <laughs> even kijken hoor. Um, ja. Er lag nog niks op de plank, zei je? Nee, uh, nee. nog niet. En ook niks, geen nieuwe ideeën nog? Uh, ik heb wel een aantal ideetjes, maar ik moet heel even kijken hoe ik dat gaat uitwerken. Uh, ook over het nadenken, misschien een kerstliedje op te nemen. Lijkt me ook heel erg leuk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja de, als, de... als, als het maar geen Silent Night nee. is. Want het, <laughs> <laughs> daar hebben we er al een hele doos van vol. Nee, klopt. Dus dat nee, Ja, ja ik moet gewoon heel even uh, nadenken wat voor keuze liedje ik uh, ga maken. Ja, ja ik, ik ben bang dat je ook, uh, gezien de tijd, uh, Kerstnietje. Ja, dat wordt uh, krapjes. Heel krap. <laughs> <laughs> maar goed, uh, volgend jaar is het weer kerst, als, als het goed is. Dat is ook zo. Dus, uh, <laughs> hey, um, het, uh, het, ja, we hebben nog een nummer eigenlijk uh, van jou die eigenlijk nog nooit uitgebracht is. Nee. Denk ik zo, hè? Op, nee, uh, op cd of uh, wat denk. dan ook. En dat is uh, ook een bekende melodie, heb ik... Uh, ja, het is een, uh, een cover die ik heb uh, gemaakt ja. van uh, Walter Cruz. Ja, en dat, uh, dat nummer heet Niemand Anders. Klopt helemaal. En ja, zo de andere is natuurlijk ook een, een cover ja. van uh, Tom Jones natuurlijk. Ja. Fall in Love. Alleen een eigen uh, ja. gemaakte tekst ja. erop. Ja, nou ja, maar het is sowieso een... Uh, de melodie is... Uh, ja. ja dat, dat, dat staat mij ook sowieso aan. Dus, <laughs> <laughs> Mooi. <laughs> Gezien de leeftijd misschien... Uh, nou, ik, vind het, ik heb het altijd een heel mooi nummer gevonden. Ja, voor Toons ja. ook bedoel je? Ja. Okay. ja, zeker. Hey, uh, ik denk dan we die ook uh, eventjes uh, gaan draaien. Ja, hartstikke leuk. Ja, Natasja, niemand anders. Ik stop met jou, weet dan van mezelf, dat ik dat toch nooit doe Gewoon de deur dicht en nu weg, Het lijkt zo simpel, maar ik zou niet weten Soms ben je weg en zit ik hier, vraag mezelf dan af, waarom ik wacht op jou het antwoord geven kan ik niet Omdat gezond verstand hier gek van worden zou Misschien is het onmogelijk met jou te leven Maar ik wil niet anders Want wat jij nu al doet nee, niemand, niemand anders maakt zoveel los in mij Alleen maar jij Ik ben soms onuitstaanbaar En verwacht dan dat ik aardig ben Tegen jou Je lacht altijd om houden van Maar ik weet dat je eigenlijk niet zonder kan Misschien is het onmogelijk met jou te leven maar ik wil niet anders, want wat jij nu ook doet, neem niemand, niemand anders, maakt er zoveel los in mij, alleen maar jij. Je laat me lachen, je laat me huilen, je laat me leven, ga door het vuur. Je maakt me vrolijk, soms verdrietig, dan weer razend. Nee, jij toont nooit berouw. Ik wil je soms wel haten, maar dan smelt ik weer van binnen. Als je naar me lacht. Van wat jij ook doet. Nee, niemand, niemand anders maakt er zoveel los in mij. Alleen maar jij. Ik wil je soms wel haten, maar dan smelt ik weer van binnen. Als je naar me laat. Van wat jij ook doet. Niemand, niemand anders maakt de soffe los in mij. Alleen maar jij. Nou, daar is toch helemaal niks mis mee. Nee, toch? Nee. Hey, waarom is hij eigenlijk nooit op, op Single uitgekomen? Uh, nou, het was eigenlijk meer een probeersel van, van mij uit. Te oh. Kijken ja, wat de reacties erop waren. Oké. Okay. Uh, toen hebben we besloten om dan nog eentje te maken en die echt uit te brengen. Dus vandaar. Aha. Niet echt een specifieke reden. Ah, oké. Okay. Maar ook niet het idee van, uh, nou, ik ga hem eens een keertje opnieuw opnemen en uh, ja, misschien uh, toch. Misschien zou dat kunnen in de, in de toekomst en dan uh, misschien een leuke remix ervan laten maken. Met een beetje zomers uh, beat er nog in. Lijkt me wel leuk. Ja, nou, ja. Leuk idee. Nou, ja, vind ik een uh, heel goed idee eigenlijk. Ja, een beetje uptempo ervan ja. maken inderdaad. Een uh, nieuw jasje. Ja. Wat, ja. wat, wat, wat andere, ja. andere uh, muziekinstrumenten erbij. Ja, nou, dat uh, nou, kunnen we wel zo doen. Goed, goed idee. Maar goed. Nou. Ja. Hé, <laughs> hey, um, ja, helaas uh, hebben wij uh, niet meer muziek van jou natuurlijk. Nee. En, uh, ja. We hebben het net al over gehad. Gewoon uh, eens een keertje in de rond te kijken. Ja, gaan we zeker doen. Hey? Ja. Hé, hey, uh, ja, ja, ik vroeg net wat is een beetje jouw lievelingsmuziek. Uh, en ja, dat is een breed scala. Ja, die is heel breed, ja. Ja. <laughs> nou ja, we hebben in ieder geval eentje gevonden. Ja. En uh, dat is uh, van onze... Ja, Mick Hunknall. Van uh, Simply Red natuurlijk. Ja. En ja, ik heb eigenlijk een beetje een zonnummertje genomen. Dus okay. ik hoop dat je die ook leuk vindt. Ja. <laughs> Hope there's someone... Of Facebook. <laughs> hey, dit uh, ja, dit was uh, Mick Hugno van Simply Red en uh, Hope there's Someone. Je kon het nummer? Of ik had hem uh, wel eerder gehoord. Ja, ja mooi nummer. Oké, okay. vind je het nog uh, gezellig hier of denk ik je, vind je van het nou ik vertel maar hartstikke tablet hier? <laughs> nee <hè>? hoor. <laughs> ik luistert nog steeds naar de Entertainment for You met uh, onder de achter de schuifjes uh, en Fred, hij natuurlijk. En dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. En eh, te gast hebben we Natasja van der Leyen. En eh, ja, we gaan nog wel even, even een zomersplaatje draaien op deze koude zaterdagmiddag. Eh, ja, en dat is van Aventura, en Obsession. Something flavor, Aventura. Hallo, Kreme chocolade Hier heb je 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv tex 24 uur per dag. Entertainment for you hier bij ZFM Zandvoort. En uh, ja, wat vind je van deze muziek? Lekker zomers, ja. toch? Ja. <laughs> niet, niet als je naar buiten gaat. <laughs> nee, als je naar buiten gaat is het iets minder. <laughs> nou, dan moet je een jasje of drie uh, aantrekken. ja. Hey, um, ja. Uh, daarnet vroeg jij Tino Martin. En welke was dat, zei je? Jij liet me vallen. Oh, laat ik die nou net even niet, uh, niet, oh. <laughs> niet, niet zien. Ben je niet. <laughs> maar goed, dan uh, gaan we kijken voor, uh, voor Daisy. Uh, laten we Daisy Talens doen. Ja, ja. zeker. Dat doen we dadelijk gewoon tien ook. Oh. Is goed. goed. Ja hoor. Daisy Talens en ik voel en ik zie. is nog een, ja, een oudere, oudere nummer van deze talen natuurlijk. En, uh, ja, ik voel energie. en zie. Uh, ja, mocht, mocht deze uh, luisteren, natuurlijk. Uh, van deze, vanaf deze kant op heel veel sterkte, natuurlijk, met het verlies. Zeker. Ja, dat uh, hebben we allemaal een beetje meegekregen via Facebook, natuurlijk. En ja, ik heb hem wel gevonden. Joepie. <laughs> Tino Martin, en jij lief bevallen? Ik zou zeggen, allemaal uh, nogmaals een hele goede middag. Entertainment for you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 een in geslaagd. Die jij liep me vallen, zat in de puree. Dat het slecht bij me ging. daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekeerd, zei hij die woorden dat je meer had verdiend. Die jij liep me vallen, van meer van het leven. Maar zie ik je daar nu staan, maak het me boven. For my I thought you were not going Maar de heerlijke plaat blijft er toch? Tino Martin en Jij liet me vallen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat vond jij uh, een hele leuke plaat. Klopt. Ja, <laughs> ja, we hebben er al verschillende gedraaid natuurlijk. Voel en ziet, uh, weet je... Ja, ik weet niet of je dat een mooi nummer vond. Van Daisy. Ja, zeker ja. ook. Ja. Ja, het je, ook kent, uh, je kent het wel? Ja. Of, uh, nou ja, ja. <laughs> het kan zijn dat je het natuurlijk... Uh, nee, ik heb nou sinds een uh, tijdje een beetje contact met Daisy. Hele leuke meid. Oh, oké. Okay. Dus... Uh, ja, ze zou hier uh, toen ook nog eens een keer geweest zijn. Alleen ja, toen werd ze verhinderd door uh, volgens mij de kinderen. Oh. <laughs> ze kon geen oppassen krijgen of iets, uh, zoiets was het, ja. Maar goed, uh, we hopen dat ze in ieder geval uh, ja, toch wel, uh, misschien in het volgende jaar weer uh, ja, eventjes langs deze deur komt. Ja. En jij ook natuurlijk. Met een okay. nieuwe single. Ja, hey, uh, daar gaan we voor. Ja, toch? Ja, en uh, we hebben het al besproken, dus de uptempo en ja. uh, van uh, het oude nummer gewoon in uh, een <laughs> nieuw jasje. <laughs> we hebben wat liggen inmiddels. <laughs> ja, ja. We hebben er in ieder geval al één. <laughs> ja. Hey, um, ja, mensen kunnen jou boeken. Ja. Waar, waar, waar kunnen ze daarvoor uh, terecht? Uh, uh, social media. Ik heb een eigen Facebookpagina aangemaakt. Ja. Uh, Zangeres Natasja, kun je me opzoeken? Dan heb ik ook nog een uh, vind ik leuk pagina aangelinkt. Okay. En uh, daar houd ik me de mensen een beetje op de hoogte. Ja, en, want uh, Natasja van der Leij is gewoon je privé. privé. Ja, ja, ja, ja okay. inmiddels is dat wel een beetje... Ja, ja ik, ik, ken met, <laughs> <laughs> ik ken het. Het was iets te laat met... Ik ken het. Maar dat geeft niet. Nou ja, oké. Okay. Maar uh, via uh, Facebook dus? Ja. Uh, had je nog een eigen site? Of heb je nog een eigen site? Uh, nu op dit moment nog niet. Nog niet? Nee, daar nee. ben ik nog okay. uh, een beetje aan het nadenken hoe ik dat wil uh, inrichten en dergelijke. Oké, dus, en, okay. dus uh, momenteel alleen Facebook, ja. Twitter? Um, of is e het ook privé? Of? Nee, Twitter heb ik niet eens. Oké, okay. oh, okay. nou weet je, ja, of, of oude wits, of nieuwe wets. Of, ja. nee, ik, ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet. Ja, ze zeggen dat het een beetje terugloopt, maar... Nee, ik ja, heb ik, het no nooit uh, gehad, nee. Ik, ik heb het nog niet... Uh, Instagram heb je wel. Ja, die heb ik wel. Ja, ja. ja maar dat is eigenlijk alleen foto's, hè, volgens mij. Ja, eigenlijk ja, ik, wel, ik, ja. Kom, daar kom ik niet zoveel op, dus. <laughs> Af en toe zie ik eens wat voorbij schuiven, dan, dan post ik zelf ook nog wat. Maar goed, dus uh, ja, eventueel via Facebook uh, ja. Ja, kunnen Doe ze even ook, een uh, berichtje ja. en uh, ik neem contact op. Ja en uh, anders eventjes entertainen voor jou en dan komt het ook allemaal bij jou zeker, terecht. Zeker, zeker. Ik ga er nog eentje draaien van uh, ja Jeffrey Heesen. Die ken je ook wel denk ik. Ja, die ken ik, ja. ik ook.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 The cat. Van Jeffrey Hees. En uh, ja, vandaag de gast hier, Natasja van der Leyen. En uh, ja, over haar nieuwste single, of al haar laatste single, hebben we het gehad uh, zonder jou. Ja, een heerlijke single, dus ik zou ze zeker, zeker even kijken op, uh, op YouTube. Ja, want daar kun je hem dus uh, lekker beluisteren. En uh, natuurlijk, uh, ja, denk ik dan straks in tweede uur, einde van tweede uur ook nog eventjes uh, nog een keertje draaien. Nu gaan we in ieder geval naar Wesley Meurs. En ik wil dat je bij me bent. Blijf lekker luisteren, hier hebt u 106.9 En dat allemaal vanuit Zandvoort Mijn naam is Gertij Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag En gaat u eten, eet smakelijk Jouw lichaam roept naar mij Het vraagt me kom maar dichterbij Het blijft te wegen, niets houdt het tegen Ik ben gevangen door jouw blik Al ben je soms niet trouw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 Yeah. Dan Stanley Hazes en jij bent mijn alles. En dat allemaal hier op die 106.9 en 104.5. En dat allemaal vanuit Zandvoort. Ondergetekende Fred Heij en te gast nog steeds Natasja van der Leij. Toch? Ja, we zijn er ja. nog steeds. Ja, we zijn er nog steeds. Ja, <laughs> nog heel eventjes zie ik. We gaan alweer naar de klok van zes uur toe. Hé, hey, um, ja, kan je nog wat melden? Eh. Uh. Nou, ik uh, wat, je, heb... wat je misschien in het verschiet uh, nog wat nou, uh, wil, wil gaan doen. Ik wil heel in ieder geval. graag uh, zo snel mogelijk nog een nieuw nummer maken. En dan wil ik eigenlijk uh, een beetje lekker uptempo doen. Ik hou heel erg van ballet zingen. Omdat uh, ja, ik vind dat je ja. daar toch je emotie het uh, best in uh, kwijt kan. Ja. Maar uh, ja, ik, ik vind het ook wel leuk om een feestje te maken. Dus uh, daar wil ik zeker wat uh, uh, daar doen. Daar zijn we, zijn we allemaal voor, <laughs> denk ik. Maar ja. Ja, af en toe toch uh, even, even lekker een beetje uh, een rustig tempo tussendoor. Ja. Ja, is toch wel op zijn plaats. Zeker, zeker. Dus nou ja, dat gaan we in ieder geval allemaal in de gaten houden. Ja. Uh, sowieso via Facebook. Dus uh, ze kunnen je uh, ja, dus uh, vinden op Facebook. Ja. En daar heb je dus een speciale pagina gemaakt... Zangeres Natasja. Zangeres Natasja. En daar kunnen ze op liken. Ja, heel graag. En dat gaan ze allemaal doen. bij de zeker. Hé, ja. Eigenlijk gaan we dan... Uh, ja, ik ga nog een nummertje draaien. daarna nemen we afscheid. Is goed. Ja? ja. Dat doen we met Wesley, Wesley Bronkhorst en Het Gemis. En Een lekkere ballad.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 Het wordt steeds maar sterker, ik vluis weer je naam, je zegt niets terug. Dit gemis is oneindig, geen kijk in de verte en ik sla op de vlucht. Dit gemis kent geen ruzies, geen winnaars, maar traan Heerlijk nummer is dit. Wesley Bronkhorst en Het Gemis. Vind je dat wat? Ja, mooi. Ja? Ja, he? We hebben eigenlijk Ik, heel veel uh, mooie liedjes in Nederland. Ja, he? eigenlijk. Uh, we hebben heel veel goede artiesten hier in Nederland. En uh, ja. Om ze nou allemaal te draaien in twee uur. Is dat ja, dat lastig. wordt lastig. <laughs> hey, maar uh, ja. Ik zei net al. We gaan uh, eigenlijk een beetje afscheid nemen. Dan kun je ook weer de, naar de kinderen natuurlijk. Ja. Die zijn ook blij als mama weer thuis is. Klopt. En, uh, en man lief waarschijnlijk ook. Ook. <laughs> hey, ik wil in ieder geval jou bedanken voor jouw tijd hier naartoe natuurlijk. Ja, en jij, jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. hartstikke uh, leuk. Zeker bij de volgende single hoop ik je ja, toch weer hier te zien. Zeker, spreken we af. Dat doen we. Hoi. Ik zou zeggen, een fijne terugreis naar huis. Gaat en, uh, het helemaal goed komen. Graag tot de volgende keer. Oké. Okay. <laughs> <Toetjes en, laughs> doei en Goed weekend. Ja Doe het. Doe Ja Oké. Ja, Doe Doei.